Leuven is, naast een studentenstad, ook een orgelstad. Bovendien heeft Leuven als eerste en enige stad in heel Vlaanderen een stadsorganist, Peter Vreugelmans. En Peter is sinds vorig jaar ook samensteller van een nieuw festival waar orgels centraal staan, uiteraard. Uh, welkom Peter, in onze studio. Je bent sinds 2006 stadsorganist en wat houdt dat precies in? De stad Leuven heeft zelf een aantal orgels in bezit. Uh, de Romaanse poort, uh, de zijn kerken die niet meer gebruikt worden, die zijn overgegaan in het bezit van de stad Leuven en die orgels daar zijn gerestaureerd. En de stad moest iets doen met die orgels en daarom hebben ze beslist een stadsorganist aan te stellen. Het uh, is gebeurd naar een voorbeeld van Nederland waar veel zulke... Toestanden voorkomen in steden en waar stadsorganisten eigenlijk een fenomeen is, dat veel meer voorkomt. Ja, ja. Maar Leuven had een uitzonderlijk aanbod wat orgels betreft. Leuven heeft wel een speciaal aanbod, omdat de orgels die hier staan, uh, behoren tot de oudste van België. En uh, ook historisch gezien de meest interessante. Mm -hmm. En dan kan je daar een paar voorbeelden van geven? Wat je hier? kun je hier bijvoorbeeld het. het uh uh, het eerste concert wat we volgende zondag aanbieden gaat door in de Begijnhofkerk uh -huh. En het Begijnhof heeft een orgel uit 1692. Het is niet het oudste van België, maar het is wel een van de oudste en een van de best bewaarde. En um, dat is een zeldzaamheid en ik denk dat Leuven daar echt gebruik moet van maken om daarmee uit te pakken. ja. ja. Ja, wat was eigenlijk je drijfveer om zo'n festival voor orgels op te starten? Ja, het, het uh, fenomeen orgel wordt door veel mensen nog altijd uh, een beetje geplaatst in de context van kerk en liturgie ja. en uh, mensen weten eigenlijk niet dat, dat, dat het fenomeen orgel eigenlijk veel meer omhelst dan alleen kerk. Uh, mm -hmm. Dat is maar een klein facet ervan en... Uh, het is eigenlijk een, een stuk uh, historisch erfgoed en dat kun je zien op Europees vlak. Elk land, elke streek in Europa had een bepaalde orgelstijl en uh, Leuven is wel representatief voor de orgelstijl die hier uh, in, in zwang was in die tijd, in, in de 17e, 18e eeuw. En uh, die orgels zijn vrij gaaf bewaard en daarom proberen we daar meer mee te doen. En uh, het opzet van het festival is ook om het orgel uit die kerkelijke context te lichten en, en het extra uh, in de verf te zetten, uh, het, het extra aantrekkelijke van, van het feit orgel. Ja. En daardoor uh, hebben we getracht van een festival op poten te zetten waar dat... Net uit de verf komt. Ja, het andere. Het andere, ja. En uh, wat moet ik me daarbij voorstellen? Dus andere muziek als muziek uit 1700? Uh, ja, we proberen de muziek uh, in haar totaliteit uh, te geven. Dus orgel is het instrument dat eigenlijk al in de middeleeuwen is ontstaan en waar we muziek voor hebben mm -hmm. vanuit de 15e eeuw al. Uh, er is geen enkel ander instrument buiten de stem waarvoor dat bestaat en daarom denk ik dat orgel ook zo uniek is en uh, we proberen ook het orgel te plaatsen uh, binnen uh, andere uh, formules Bijvoorbeeld uh, gecombineerd met andere instrumenten, gecombineerd met de woord. Uh, er zijn plannen om het met dans te combineren, van die dingen. Ja. En om, om net het, uh, het beetje oudbolger af te halen. Ja, want er is een zekere stoffigheid. Wordt een zekere stoffigheid geassocieerd met orgel? Ja, dat is wat ik net zei. Ja. Uh, mensen associëren het met de kerk en. en, en uh, ik denk dat dat maar een klein facet van het fenomeen orgel is. Ja. En, en net dit festival wil de mensen laten kennismaken met wat er, rond, wat er nog meer aan, uh, aan interessant rond orgel te beleven is. Ja, het uh, festival duurt zelf zes dagen, dat is heel wat. Kan je ons misschien vertellen op welke plaatsen we bijvoorbeeld dingen kunnen gaan beluisteren en wat er zo wel door zal gaan? Ja, zondag uh, beginnen we in Begijnhof en daar komt uh, organist Lieve Taminga. Dat is een Nederlander, maar die is werkzaam in Bologna en die speelt daar op de oudste orgels ter wereld. Amai, ja. Dus uh, dat was de man om uh, te vragen om het oudste orgel van Leuven te bespelen, denk ik. Die heeft een programma samengesteld waar de banden tussen Italië en het zuiden uh, en het noorden duidelijk worden. Uh, het zal een concert zijn met zuiver orgelmuziek, maar wel... ...zo gebracht dat het een topkwaliteit wordt. Ja. Dan de dinsdag, volgende week dinsdag, 14 uh, mei, dan hebben we uh, woensdag, sorry, ik moet, volgende week woensdag, 14 mei, uh, hebben we een concert in het Iers College... ...en daar staat momenteel geen orgel meer, maar we hebben Joris Verdaan gevraagd en die bespeelt harmonium... En een harmonium is een aan het orgel verwant instrument, dus we proberen het open te trekken. En voor harmonium is er zeer interessante kamermuziek geschreven. Uh -huh. Harmonium gecombineerd met strijkers. En het hoogtepunt daarvan gaan wel de bagatellen van Dvorak worden. Uh -huh. Dus het is een zeer speciaal concert, ik denk een buitenkans, want die muziek is zeer weinig te horen. Dan de zondag, daarna speel ik in Sint Geertra. Ja. En dat wordt een concert rond de muziek van Bach. En uh, ja, Bach is natuurlijk de componist die met orgel geassocieerd wordt. Enkele van zijn meest indrukwekkende werken speel ik daar, uh, onder andere de Passacaglia. En dan uh, speel ik ook werken van zijn voorgangers waar hij zich op geïnspireerd heeft. Onder andere Georg Beum en Nicolaus Broens, waar we straks een stukje van ah, kunnen horen. Ja, dat is heel holgen. leuk, dus ja. zo meteen gaan luisteren. En dan, uh, woensdag zijn er ook meesterwerken uit de 19e en 20e Franse school. Dat is dus inderdaad vrij recent. Ja. Centraal. Uh, we hebben een programma, uh, Dame Gillian Ware, en dus eigenlijk een van de beroemdste organisten van deze tijd, hebben we gevraagd om uh, een programma te bouwen rond de muziek van Olivier Messiaen. Ja. Messiaen is, uh, zou dit jaar 100 jaar geworden zijn en is de bekendste orgelcomponist uit de 20 e eeuw. En dat wordt overal uh, herdacht en daarom hebben wij ook een programma rond Messiaen. Maar uh, we hebben het gevraagd van het te kaderen in, in de grotere Franse traditie en dan zullen er ook een aantal indrukwekkende 19e eeuwse werken worden gespeeld. Uh -huh. Onder andere van Bidor. En dan tot slot. Uh, zondag 25, is er een orgelexcursie gepland. Ja, dat klinkt heel bijzonder. Ja, dat... uh, we proberen ook uh, de link naar toerisme uh, te leggen. En uh, elk jaar zullen we op, laatste, op de laatste zondag van het festival een excursie programmeren. Deze excursie gaat naar Tongeren, Tiene, Sintrade, uh, Die plaatsen zijn niet uh, zomaar gekozen. Tongeren heeft een orgel van Le Picard. En in de Sint-Michielskerk in Leuven heeft het grootste orgel van Le Picard gestaan... ...tot het in de Tweede Wereldoorlog is weggebombardeerd. Ja. En om de mensen te laten kennismaken met wat hier ooit heeft gestaan... ...gaan we naar Tongeren. Ja. Daar zal Luc Ponet het orgel voorstellen. Dan ja. gaan we naar Sint-Truiden, waar het oudste orgel van België staat... Daar zal Wim Winter spelen. Dat is ook de bezieler van de Conscious Foundation, die hier plannen hebben gemaakt om in de Sint-Pieterskerk een groot orgel te bouwen. Ja, dat is ook iets bijzonders. Kunt u vertellen wat daar precies aan de hand is? Um, ja, momenteel is daar nogal discussie over het feit uh, of, de, of dat orgel daar mag komen in die kerk. Uh, persoonlijk denk ik dat Leuven uh, er niet goed zou bevaren als het orgel er niet zou komen. Ik ja. uh, denk dat veel mensen misschien niet inzien wat voor een, een cadeau hier op het spel staat. Ja. Maar um, ja, die mensen werken verder en ik hoop dat er positieve resultaten uit de bus gaan komen. Ja. Maar uh, waar komt eigenlijk uw eigen fascinatie voor het orgel vandaan? Ja, als je, je kunt dat moeilijk voorstellen als je zelf geen orgel speelt. Maar als je achter zo'n instrument zit, vooral die grote instrumenten, dat is een enorm gevoel. Ja, het is echt zo'n beest. Het is het, ja, ja het... het het is, denk ik, het machtigste instrument dat er bestaat. Je kunt er heel zacht op spelen, maar je kunt er ook enorm veel klank uit krijgen. Uh, ja, het geeft een kick, hè. Ja, uh, u heeft iets meegebracht. Kunt u nog even vertellen wat u heeft gekozen en waarom? Uh, ja, ik heb een opname gekozen van de... Prelude in Mie Klein van Nicolaus Broens. Ik speel zelf op mijn concert ook een werk van Broens. Uh, dit werk is gespeeld in uh, Toulouse, in het Musée des Augustins, waar Jurgen Arendt een nieuw orgel heeft gebouwd in noord duitse stijl. Uh, het geeft een beetje weer wat er in Leuven zou kunnen komen, in Sint-Pieterskerk. Wow. Uh, en uh, de Toulouse heeft ook een heel groot. Orgelfestival en Toulouse Les Orgues En uh, ik hoop dat we hier een beetje in dezelfde richting kunnen gaan. Wel, nou, ik hoop het zeker ook. Peter, heel erg bedankt voor dit gesprek. En ik wens je het allerbeste met je festival. Dank wel.